7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Zonen Mubarak opgepakt voor verhoor. Verdreven president Bakbo onder huisarrest. Minister De Jager ziet uitweg voor i -Safe affaire De twee zonen van de Egyptische oud-president Mubarak zijn gearresteerd. Ze worden twee weken vastgehouden om te onderzoeken... wat hun rol was bij het geweld tegen tegenstanders van hun vader. Ook komt er een corruptieonderzoek. De twee zijn vastgezet in Cairo. Het is onduidelijk hoe het gaat met Mubarak. De oud-president werd gisteren in een ziekenhuis opgenomen met hartklachten... nadat hij was verhoord op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. Berichten over zijn gezondheid spreken elkaar tegen. De minister van Justitie zegt dat het verhoor verder is gegaan in het ziekenhuis. Anderen zeggen dat de 82-jarige Mubarak een hartaanval heeft gehad... en dat hij op de intensive care ligt. Rond het ziekenhuis in Sharm el-Sheikh hadden zich gisteravond... tientallen tegenstanders van de vertrokken president verzameld. Ze eisten dat de berechting doorgaat. Het ziekenhuis wordt zwaar bewaakt door veiligheidsdiensten. Toch kwam het kort tot schermutselingen... tussen demonstranten en aanhangers van Mubarak. De verdreven Ivoriaanse president Bakbo is onder huisarrest geplaatst. Hij en een aantal andere verdachten mogen hun huis niet uit... in afwachting van een rechtszaak. Waar Bakbo precies is en wie de anderen zijn, is niet bekendgemaakt... Amerikaanse president Obama heeft de nieuwe president Watara in een telefoongesprek steun toegezegd bij de wederopbouw van het land. Minister de Jager denkt dat hij uit de failliete boedel van de IJslandse bank IceSafe 1 miljard euro kan claimen. De verkoop van gebouwen en grond zou wel eens veel geld kunnen opleveren. Als dat inderdaad 1 miljard euro wordt, dan is het grootste deel van de IJslandse schuld aan Nederland afgelost. Nederland wil 1,3 miljard van IJsland terug hebben. Als de rekening op deze manier kan worden vereffend... dan hoeven er volgens de jager geen jarenlange procedures te worden gevoerd. Kleine uitzendbureaus hebben vorig jaar van de Belastingdienst... voor ruim 24 miljoen euro aan boetes en naheffingen gekregen. Ze zijn vooral aangepakt voor het niet afdragen van loonbelasting en premies... en het opgeven van lagere omzetten. Staatssecretaris Wekers zegt dat het gaat om kleine uitzendbureaus... die vooral in de oude wijken van de grote steden zitten... De Fiscus heeft er samen met de Arbeidsinspectie meer dan 1600 van onderzocht. Volgens Wekers zal de Fiscus hier ook dit jaar veel energie in steken. Hij wijst erop dat zowel werknemers als werkgevers slecht af zijn bij zulke malafide uitzendbureaus. Werknemers omdat ze onverzekerd werken en werkgevers omdat ze achteraf aansprakelijk kunnen worden gesteld. Frankrijk heeft opnieuw een groep Roma teruggestuurd naar Roemenië. 159 mensen zijn gisteren in Lille op het vliegtuig gezet naar Timisoara. Ze zijn met hulp van de Franse overheid vrijwillig teruggegaan. De Roma kregen per persoon 300 euro mee. en moesten een verklaring ondertekenen dat ze niet terugkeren naar Frankrijk. Vorig jaar leidde de uitzetting van Roma naar Roemenië en Bulgarije... tot veel discussie tussen de Franse regering en de Europese Commissie. Frankrijk zou ingaan tegen de regels voor vrij personenverkeer binnen Europa... De commissie komt binnenkort met een plan voor de verbetering van de positie van de 12 miljoen Roma in Europa. Bij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten zijn opnieuw tientallen lijken gevonden. Ze lagen in een massagraf. Onderzoekers vonden 28 lichamen. Vorige week werden in die omgeving een aantal massagraven ontdekt. Inmiddels zijn 116 doden gevonden. De meeste zijn waarschijnlijk ontvoerde buspassagiers. Ze, worden vermoord. Ze werden vermoord door het Zetas drugskartel. Zeventien verdachten zijn aangehouden. Ze hebben allemaal banden met het kartel. Volgens de Mexicaanse president Calderón heeft één verdachte bekend... dat hij meer dan 200 moorden heeft gepleegd. De NASA heeft bepaald waar de drie space shuttles naartoe gaan... als deze zomer het programma met de ruimteveren wordt beëindigd. Er waren 21 musea en andere instellingen in de race voor een space shuttle. De Endeavour gaat naar Los Angeles, de Discovery naar Virginia... en de Atlantis blijft op de lanceerbasis Cape Canaveral. De musea die buiten de boot vallen krijgen van de NASA... wel ander materiaal dat gebruikt is voor de vluchten... zoals onderdelen en vluchtsimulators. Er staan nog twee vluchten met space shuttles op het programma. Manchester United en Barcelona zijn door naar de halve finale van de Champions League. Manchester won opnieuw van Chelsea, dit keer met 2-1. ploeg uit Londen moest in de tweede helft met 10 man verder... na een rode kaart voor Ramirez. Barça won de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk met 1-0... na een thuisoverwinning van 5-1. Het enige doelpunt werd gescoord door Messi. Het weer vanochtend zonnig, later ontstaan stapelwolken. In het binnenland kan hieruit een bui ontstaan. Het wordt 10 graden in het noorden, 13 in het zuiden... Morgen veel bewolking in het zuiden, in het noorden opnieuw zon en stapelwolken. Het wordt iets warmer dan vandaag. Vanaf vrijdag is het vrij zonnig en warm. ANWB-verkeersinformatie met 25 kilometer aan files. Ik pik even de bijzonderheden eruit. Dat is de A12 bij Arnhem vanaf Duitsland. Tussen Zevenaar en het knooppunt Velpenbroek nog 4 kilometer. Eerder vanochtend heeft daar een kapotte auto gestaan. En op de A15 bij Rotterdam in de richting van Europoort. Tussen de afrit Charlo's en Spijkenisse 9 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht... Aan de andere kant van de stad ook een ongeluk op de A20... naar uh, Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en het knooppunt Kleinpolderplein... staat 5 kilometer, maar hier is de weg weer vrij. En dan krijg ik nog een bericht binnen. Er is een spookrijder gesignaleerd op de A26. Hou rechts aan, haal niet in... en probeer het donkerblauwe Style pakket met lichtsignalen te waarschuwen. En dan nog andere nieuws. Voordat u het weet, ziet u de onze pakketten, de Volkswagen niet meer. Met 17 extra's en 2.095 euro voordeel op het Stylepakket zou u bijna vergeten dat er nog een golf bij hoort. Kijk voor meer pakketvoordeel op Volkswagen.nl. Ja, maar jij gaat het erop lossen. De oplossing voor Duitse en Poolse vakkrachten vind je bij ons. En wij zijn volledig gecertificeerd. Zo bouwen wij. Larex personeelsbemiddeling. Kijk op larex.nl. Zaken doen met Larex. Dat werkt prettig.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 Want zaken doen met Larex, dat werkt prettig. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. Koning Beatrix heeft bij haar staatsbezoek in Duitsland. een politiek gevoelige uitspraak gedaan. Enigszins verholen, dat wel, maar toch. Gaat u zo meer over horen. Eerst naar Mannefide uitzendbureaus. Nou, veel kleine uitzendbureaus frauderen, blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Ze schoemelen met de omzet en betalen weinig of zelfs helemaal geen belasting of premies. En dan is het natuurlijk een logische vraag aan staatssecretaris Frans Wekers van Financiën of uitzendbureaus wel te vertrouwen zijn. Nou, uh, niet allemaal. Uh, we kennen heel wat uh, uitzendbureaus die een hele goede naam hebben... en uh, ook netjes zaken doen. Maar er zijn uh, een heel aantal uitzendbureautjes, zo zou ik ze willen noemen. Ja, je kent ze wel. Die in grote steden uh, in de oude wijk een straatbeeld ziet die er een potje van maken, die belasting en premies niet netjes afdragen. En uh, die heeft de Belastingdienst afgelopen jaar behoorlijk op de korrel genomen. Ja, wat heeft u opgehaald daar? Nou, we hebben afgelopen jaar uh, voor 24 miljoen euro aan naheffingen en boetes opgelegd. En dat is nog uh, onverminderd strafrechtelijke vervolging van sommige uitzendbureaus daartussen. Wat voor uitzendbureaus zijn het? Zijn het ook de bekende ketens? Het zijn uh, niet de bekende ketens. Bekende ketens zijn vaak uh, goed georganiseerd. Die zijn ook gecertificeerd, doen een zelfregulering en die houden het huis op orde. Dus eigenlijk heeft de markt al uh, min of meer een waterscheiding ondergaan van uh, de goede en de slechte. Maar die lucia uit zijn bureaus, die heb je nog? Werken ze vaak met Oost-Europese... Werknemers met de Polen? Daar wordt wel mee gewerkt, maar er wordt ook. En mee. dus ook geknoeid? Nee, er wordt wel mee gewerkt, maar er zijn ook goede uh, uitzendbureaus die met, uh, die met Polen werken. Die ook zo, trouwens zorgen voor, uh, voor goede huisvesting en dat soort zaken meer. En die de zaak netjes op orde hebben. Dus uh, uh, waar het om gaat zijn uh, uitzendbroodjes die niet gecertificeerd zijn. Die in de marge uh, opereren en uh, ja, waar dat je als inlener en trouwens ook als uitzendkracht. Uh, maar beter geen zaken mee kunt doen. Want als uitzendkracht word je uitgebuit. En als je ze inhuurt, dan weet je niet wat je krijgt. Precies. Als, als uitzendkracht word je uh, uh, vaker uitgebuit. En als er geen uh, sociale premies zijn afgedragen... ben je ook niet verzekerd uh, uh, voor, uh, voor bijvoorbeeld werkeloosheid... of arbeidsongeschiktheid. En uh, als inlener loop je het risico dat je uh, nog verder aansprakelijk wordt gesteld... voor de niet afgedragen uh, belasting en premies. Terwijl je misschien wel dat uitzendbureau... Wel hebt betaald. En dat betekent dat je uiteindelijk als inlener dubbel moet betalen. Ja, U heeft deze uitzendbureaus aangepakt. Is dit nog maar het topje van de ijsberg? Of het het topje van de ijsberg is, weet ik niet. Uh, wat ik wel weet is dat we uh, ook dit jaar zeer fors uh, uh, dat beleid voortzetten. Dat we het kaf van het koren willen scheiden en niet afgedragen belasting en premies, dat we dat onverminderd uh, proberen op te halen. U gaat het keihard aanpakken. Zo is het maar net. Dat is het beleid ook van dit kabinet. Nou, niet meer ingeleend. Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën, Peter Blok, sprak met hem. Wij gaan naar Duitsland. Het ging natuurlijk over de goede band tussen beide landen. Het ging over hoe goed we elkaar kennen. Maar wat werd er nog meer gezegd gisteravond... tijdens het staatsbanket in het presidentieel paleis in Berlijn... door president Wolf en Connie en Beatrix? Koninklijk huisverslaggever Menno Reemmeijer. In Duitsland correspondent Wouter Meijer waren erbij. Mochten meeluisteren. Hier, welkom allebei ja. in de uitzending. Goedemorgen. Menno, even om met jou ja. te beginnen. Um, was de toespraak nog verrassend van de koning? Nou ja, op het oog zo niet. Um, het ging ook over de sterke samenwerking op economisch gebied. Het ging over het feit dat we goede buren zijn. En over het, ja, dat, dat andere tweede thema die dit bezoek steeds terugkomt. Over dat nieuwe Duitsland. Twintig jaar geleden was hij hier toen nog uh, met Prins Klaus. En nu ziet ze hoe het is geworden. Het is erstaanlijk hoeveel in deze tijd. im Hinblick op dat mentale, wetschaftliche en culturele samenwachsen. erreicht worden is. Deze ontwikkeling is in ons land met interesse en bewondering vervolgd worden. Dat wederverenigde Duitsland neemt nu in Europa een vurende stelling. Dat zijn mooie woorden. Compliment aan de goede buren. De koningin in het Duits is ook altijd leuk om te horen. natuurlijk Goede buren waar we zo goed mee samenwerken. Maar, en toen ging ze verder: die samenwerking gaat verder dan alleen goede buren zijn en handel drijven. Nee, we hebben ook dezelfde normen en waarden, zei de koningin. Unsere guten Beziehungen sind auch der Tatsache zu verdanken, dass wir dieselbe Werte miteinander teilen und hochhalten. Im eigenen Land setzen wir uns ein für die Wahrung der Toleranz in einer immer komplizierteren Gesellschaft und für die Weitervermittlung unserer fundamentalen Werte an kommenden Generationen. Zij zelfs hebben in ihrer Ansprache zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit in Bremen deutlich op de notwendigkeit hiertoe hingewiesen. Ja, de koningin verwijst daarmee Meijer, naar de toespraak van Bondspresident Wolf. Een toespraak die veel aandacht heeft gekregen. Wouter. Wat heeft hij toen gezegd? Ja, dat was een toespraak bij, het, uh, bij de viering van 20 jaar Duitse eenwording uh, vorig jaar in de herfst. Hij heeft toen gezegd onder andere dat de islam een vaste plek heeft in de Duitse samenleving. Dat Duitsland daar maar aan moet wennen. Dat is hem door uh, conservatievere mensen niet in dank afgenomen. En Koningin en Bertrek zegt nu dus in feite dat ze het roerend het met hem eens is zonder hem direct daarin te citeren. En nu we het toch over Wolf hebben. Wat, wat zei hij gisteravond? Wat was daar het meest opvallend? De president had een hele uitvoerige toespraak. Het was maar goed dat het eten nog niet was opgediend. Anders was het akelig afgekoeld. <lacht> um, maar de betrekkingen zijn des te warmer. Uh, Wolf liep een hele lijst zaken af... waarin de twee landen goed samenwerken. Maar ook dingen waar het beter kan. Hij noemde zelfs de spoorwegverbindingen. Uh, en toen moest de eerste toast nog komen. Um, maar hij zei ook dat het erg op prijs gesteld wordt in Duitsland... dat de kroonprins en prinses Maxima het hele programma van vier dagen meemaken. We zien het als een groot zeichen... Aan dat het kroonprinsenpaar... ...sie begleitet, die ganzen Tage über begleitet, eigene Programmpunkte macht. Weil uns das ein bisschen die Hoffnung gibt, dass uh, sie damit auch ein Zeichen setzen wollen... ...dass die nächsten uh, jungen Generationen, die nach ons kommen... zich auch eben dieser Aufgabe von uns älteren ervarenen uh, verpflichtet sind. Ja, dus aandacht van wo, vooral voor de jonge generatie hier, Wouter? Ja, en voor het, het, het, het kroonprinselijke paar, Ja, uh, en dat is ook weer heel diplomatiek uitgedrukt, maar in Duitsland wordt dat toch iets openlijker bij het staatsbezoek en de commentaren uh, in de Duitse media over gepraat dat dit natuurlijk uh, niet officieel het afscheidsbezoek is van de koningin, maar dat iedereen wel, wel begrijpt uh, dat het een van de laatste bezoeken is die ze brengt als koningin en dat het paar van Willem-Alexander en Maxima uh, op deze manier ook wordt voorbereid op een toekomstige taak. Dus Wolf probeert hier ook alweer de banden aan te knopen met de volgende generatie ook om die goede verstandhouding tussen Nederland en Duitsland met hun voor te gaan zetten. En hey, waar zat hem de gevoeligheid nou in van, uh, van de koningin, in haar reactie? Wat bedoel je? Uh, zij zou toch een wat, wat gevoelige uitspraak hebben gedaan? Dat was die uitspraak die we net hadden, hebben gehoord. Waarin ja. de koningin zegt dat zij het hoerend eens is met wat de president heeft gezegd over de samenhang in de samenleving en de tolerantie. Ja. Ze zei dus niet precies wat hij heeft gezegd. Ze zei alleen ik was het roerend met u eens. En in die toespraak van de president, dat weet iedereen in Duitsland heel goed, heeft hij een lans gebroken voor de plaats van de islam in de samenleving. Iets wat door conservatievere mensen in Duitsland niet per se op prijs werd gesteld. Oké, okay, ja. Nee, dan, dan begrijp ik een beetje waar het om in zit. Wat, wat, wat uh, staat er vandaag nog verder op de poganda? Mijn oomt, Ja. Dat gaat zometeen al gebeuren. Half negen um, is er een wandeling langs de Brandenboerertoor. Ongetwijfeld de onderdoor het symbool van het, uh, van het herenigde Duitsland. En dan komt het jaar een van die twee thema's waar het steeds over gaat natuurlijk in dit programma. De economie uh, en in dit geval het nieuwe Duitsland uh, komt dan weer aan de orde. Goed. Ere, veel plezier vandaag en uh, we spreken jullie nog. Wouter Meijer hoorde u, onze correspondent en Menno Verslag Verslaggever ter plaatse. Pensioengerechtigden gaan op de Bres voor hun belangen. Pensioenfatsoen, zo heet het nieuwste initiatief. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Dennis Mooi. Er staat nu een dikke 30 kilometer aan files, Marcel. Ik pik even de bijzonderheden eruit. Dat is vooral nu de regio Rotterdam waar het vastloopt. De A15 richting Europoort, tussen het knooppunt Vaanplein en Spijkenisse... staat zo'n 9 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. En eerder vanochtend was er een ongeluk gebeurd... op de A20 naar Hoek van Holland, aan de andere kant van de stad... Daar is de weg weer vrij, maar inmiddels is het daardoor wel vastgelopen op de A16 vanuit Breda. Tussen het knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Ter Zes 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zeven, we gaan het hebben over pensioenen. De gepensioneerden zijn er namelijk klaar voor. Ze gaan de strijd aan met iedereen die de pensioenrechten wil aantasten. Straks om half tien gaan ze om tafel met minister Kamp. Martin van Rooijen, voorzitter van de NVO, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Daar hebben we nu contact mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom um, gaat u zich zo verzetten? Waar bent u bang voor? Wij gaan ons uh, verzetten tegen dingen die we slecht vinden voor uh, de gepensioneerden en ook de werknemers die straks met pensioen gaan. Maar we zijn best bereid om in het bestaande stelsel... wat we graag zouden willen behouden... eventuele noodzakelijke verbeteringen aan te brengen. Maar ja. we zijn tegen het helemaal op de schop nemen van het bestaande stelsel... wat het beste ter wereld is, wat al decennia bestaat... en wat ineens niet meer houdbaar zou zijn. Maar heeft u dan concrete, concrete punten, meneer Van Rooij, waar u zich, zich zorgen over maakt? Want ja, het belangrijkste punt, duidelijk. wat ook al in de media is gekomen... is dat de opgebouwde rechten van iedereen die de afgelopen 40 jaar gewerkt heeft... en nu met pensioen gaat, van 800 dat is een immens bedrag, eh, wat in de pensioenfondsen zit. Die opgebouwde rechten, waar harde afspraken over bestaan juridisch... die zou men zacht willen maken. Met andere woorden, je weet niet of waar je recht op had... of je dat ook wel nog gaat krijgen. Nou, dat is natuurlijk absurd. Nou ja, is dat doen. zo, meneer Van Rooij? Is, is het niet zo dat inderdaad door bijvoorbeeld wat we hebben gezien... Eh, doordat er belegd wordt met uh, pensioengeld... het allermens zeker is dat je aan het eind van de rit genoeg geld overhoudt? Kijk, de werkelijkheid die willen wij uiteraard ook aanvaarden. En die is dat er risico's zijn. Maar die risico's kun je in het bestaande stelsel, wat wij zouden willen behouden, ook oplossen. Dat gebeurt nu al, doordat al een paar jaar vanwege de beurs de beleggingsresultaten tegenvallen. En we dus geen indexatie van pensioenen kennen. En eventueel in extremis kan zelfs de nominale pensioen... Uh, verlaagd worden. Die buffers zijn er als het echt tegenvalt. Maar dat betekent dat je dus niet het hele stelsel wat we nu hebben. Over de, op de schop zou hoeven te nemen. Wat de sociale partners wel willen... die willen dus in de toekomst zachte pensioenrechten geven... en de opgebouwde rechten van het verleden... die onvoorwaardelijk en hard zijn, die willen ze zacht maken. En daar heeft de landsadvocaat al van gezegd, dat kan niet. En nu zeggen ook de vakbonden, althans eh, bondgenoten en Abfacabo... wij vinden dat niet acceptabel, dat die opgebouwde rechten worden aangetast. En bovendien vinden ze, en daar zijn wij het helemaal mee eens, vonden wij ook al... dat niet eenzijdig de risico's van de tegenvallende beleggingsrechten worden gelegd bij de gepensioneerden en bij de werknemers. De werkgevers zeggen namelijk, wij bepalen, betalen een bepaalde premie... en als de beleggingsresultaten tegenvallen... dan leggen we de risico's eenzijdig bij de werknemers en de gepensioneerden. En gelukkig zijn er nu ook vakbonden die zeggen, dit pikken wij niet meer. Nee, maar meneer Van Rooij, komt het dan niet te veel te liggen bij uh, toekomstige generaties? Uh, wij, wat ik al zei, ook de gepensioneerden kunnen de lasten van slechte beleggingen dragen... doordat ze uh, minder of geen indexering krijgen. Dat gebeurt nu al. Uh, wat betreft de generaties, uh, dat is waar. Wij moeten zorgen dat er ook geen tegenstelling ontstaat tussen de jongeren en de ouderen. Want de kern van ons bestaande stelsel, en ook van een nieuw stelsel... wat we overigens uh, niet nodig vinden, zou moeten blijven dat de collectiviteit er is. En dat we dus uh, samen uh, voor een gezond stelsel uh, uh, uh, bijdragen. Dragen. Jongeren hebben natuurlijk, wetende dat de pensioenen onzekerder worden, een veel langere periode om zich daarop voor te bereiden door meer premies of eigen spaarregelingen te doen. Wij als ouderen hebben rechten opgebouwd waarvan ineens wordt gezegd uh, die, die zijn er dadelijk niet meer en wij hebben natuurlijk geen mogelijkheid om nog extra te sparen of nog bij te verdienen. Wij leven alleen van ons pensioen. Hmm. ondertussen beginnen de bonden zich ook te horen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft inmiddels de bespreking over dat pensioenakkoord nou ja, voorlopig opgeschort, zoals ze zegt, om te overleggen ja. met de achterban. De achterban roert ja. zich. Heeft u er vertrouwen in dat het akkoord zal veranderen uiteindelijk? Uh, dat is moeilijk in te schatten. Uh, ik, ik hou er rekening mee dat ondanks het verzet van bondgenoten en Af van Cabo, uh, ik, ik, ik kan het niet anders uh, inschatten. Ik, ik ga er absoluut rekening mee uh, dat uh, met het akkoord van vorig jaar... Wientjes-Jongerius, zeg maar, dat men dat wil handhaven... dat er wellicht wat water in de wijn wordt gedaan op kleine technische aanpassingen. Ik ben daar niet gerust op dus. En wij zullen dus, dat kondigen we dus vandaag ook aan, alles gaan doen... Om het bestaande stelsel te handhaven. waar nodig uh, uh, aan te passen. Maar we zijn mordicus tegen het, uh, het zeg maar totaal uh, afschaffen van het bestaande systeem. En uh, uh, vervangen door een nieuw stelsel waarin alle pensioenrechten van gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden zacht worden gemaakt. Okay. Hier ligt toch eigenlijk een dictaat van de werkgevers die zeggen: wij hebben geen zin om meer te betalen aan de pensioenen uh, dan we nu doen. Uh, met name als de, en als de resultaten tegenvallen, willen we ook niet bijstorten. Nee, precies. Nou, dat is duidelijk. Martin van Rooy, dank en succes met acties. Voorzitter van de NVO, dat is de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Het is tien voor half acht. Nederland helpt Japan vandaag vooral actie. In de arena wordt over een uur die landelijke actiedag afgetrapt. Joris van de Kerkhof gaat dat volgen. Is er straks om acht uur bij op de middenstip. Maar staat nu nog tussen de bomen. Joris, wat doe je daar? Ja, de, de kersenbloesem 400 bomen, Japanse oh. bomen in het Amsterdamse uh, bos. Uh, ter ere en gelegenheid van 400 jaar handelsrelaties... tussen Japan en, uh, en Nederland. En er is nog een beetje bloesem uh, te zien. Uh, daar staat ook precies de zon op. Voor de rest is de bloesem eigenlijk al, uh, al weg uit deze bomen. Hier zaten dan het afgelopen weekend en het weekend daarvoor... Uh, Japanners allemaal uh, te picknicken. Ja, wat ze altijd doen, dat heet Ohanami. Dan gaan ze met z'n allen onder de kersenbroesem picknicken. En dat, uh, dan eten ze Japanse gerechtjes en drinken ze zakken. Uh, Maarten Tilstra getrouwd met een uh, Japanse Keiko Kortari. Keiko is uh, de hond een stukje verderop uh, uh, toch aan het, uh, aan het uitlaten. De Japanse krijger, Ramareux... Uh, ook handig dat hij een beetje aan de zijkant loopt, want er lopen ook andere honden voorbij. Een bordje hier, maart 2011, ter nagedachtenis aan de slachtoffers en getroffenen van de aardbeving en tsunami in Japan. Witte bloemen eh, daar omheen. Witte bloemen die al wel een beetje aan het, uh, aan het uh, verwelken zijn. Het lijkt wel, als je het zo ziet, of het allemaal een beetje vergeten is al, hè? Ja, dat gaat heel erg snel. Kijk, deze bloemen zijn hier neergelegd door de burgemeesters van Almere, Amsterdam en Amstelveen vorige week... Uh, en de kleur is wit. Dat is omdat in Japan de witte bloem een teken is van de dood. Uh... Ja, bloemen zet je hier neer, maar die zijn na een week natuurlijk alweer verwelkt. En het is eigenlijk met de aandacht voor de ramp ook een beetje zo. Je hoort er nu nog maar heel weinig over. Terwijl de mensen in Japan in het getroffen gebied zijn er nog lang en lang niet vanaf. Ja. Uh, er zijn heel veel mensen die problemen hebben met drinkwater. Uh, je weet niet of daar radioactiviteit in zit. Mensen hebben gewoon geen huis meer. De stroom valt steeds uit. Aardbevingen blijven maar doorgaan. Dus mensen zijn echt nog behoorlijk in paniek. Ja. Zou het, de, de, de actie van vandaag uh, in de arena, de voetbalwedstrijd... alle uh, uh, muzikanten die daar spelen... Er zal vast geld opgehaald worden, maar is het vooral ook niet belangrijk dat uh, de aardbeving onder de aandacht blijft op deze manier? Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is natuurlijk niet met de actie van vandaag voorbij. En uh, ook al kan Japan veel zelf, het is heel belangrijk dat, denk ik, dat de wereld zich verbonden blijft voelen met het land en ook blijft helpen waar dat nodig is. En zolang als het nodig is. En dat kan best nog een hele tijd duren. Ja. We hebben het er eerder over gehad uh, met, met uw vrouw die in Kobe is, is, is opgegroeid... ...daar de aardbeving 15 jaar geleden heeft, uh, heeft meegemaakt. Ja, jullie praten er eigenlijk uh, nauwelijks over. Dat praten is in dit geval ook uh, in de Japanse cultuur een probleem. Kan het helpen als er dan aandacht van buiten komt... ...dat dat dan in Japan op een of andere manier ook een andere uh, manier van aandacht is voor, uh, voor de aardbeving? Nou, in Japan zelf wordt er wel wat aandacht aan besteed natuurlijk. Kijk, ons concert is daar bijvoorbeeld door Dick Bruna in de krant gepromoot. Dus dat gebeurt wel. En dan krijg je er ook wel veel reactie op. Dus op die manier gebeurt het wel. Uh, wat mij vooral hier in Nederland opvalt... is dat de Japanse gemeenschap nu ineens heel erg zich zeg maar, naar elkaar toe trekt... en met elkaar zeg maar, staat voor het verwerken van die ramp. En dat is heel bijzonder om te zien, omdat Japaners zelf meestal individualistisch zijn en niet zoveel niet zo contact met elkaar zoeken. Ja, wat ik wel bijzonder vind, is dat die vrouw wel de hele tijd om ons heen loopt... maar er echt niet over wil praten, hè? Nee, ja, dat heeft gewoon mee te maken dat het toch eigenlijk te zwaar is... om naar die beelden te kijken en... Uh... Ja, bovendien is de taal ook een beetje lastig voor haar. En alleen al de beelden van de tekst hier in het Japans en in het Nederlands. Uh, het bordje ter nagedachtenis aan de slachtoffers en getroffenen van de aardbeving en tsunami in Japan. Hier in het bos uh, uh, even verplaatsen, zo uh, in ieder geval met de radiowagen naar, uh, naar de arena. Waar om tien over acht uh, het startsein wordt gegeven voor uh, de actie van vandaag. Maar toch ook nog voor die tijd even genieten van die zon die op. Die bloesem staat, die ene tak die nog zonlicht heeft en die nog in bloei staat. Joris van de Kerkhoff in Amsterdam. Gaan we gelijk door naar Martijn Kluit, hij woont in Tokio. Goedemiddag, meneer Kluit. Ja, goedemiddag, goede de... voor jullie. Ja, dankjewel. Kersenbloesem natuurlijk ook bij u in bloei? Ja, absoluut. Ja, ik, ik ben, daar kom ik net van terug toevallig. Want? En dat staat hier nog, uh, nou, omdat mijn, vandaag mijn vrije dag is. En ah. dat staat hier nog uh, volop in bloei, uh, moet ik zeggen. Ja, en, en merkt u het nou om u heen? Staat Tokio ook in zijn geheel achter de slachtoffers van de aardbeving? En, en heeft men waardering voor steun uit het buitenland? Ja, absoluut, absoluut. Kijk, uh, mensen uit Japan zelf... Um, ja, wij doen bijvoorbeeld, ik werk in een galerie daar, daar verkopen op dit moment werk voor, voor het goede doel, al, al het geld dat het opbrengt gaat naar het Rode Kruis. En verder, ja, heel veel uh, beroemdheden hier, zowel beroemde kunstenaars als uh, ja, tv-persoonlijkheden, ja, die doen allerlei acties en doneren van alles voor het Rode Kruis. Dus uh, ja, dat, dat, dat merk je zeker wel en daar word je, daar word je zelf ook in, in betrokken in die zin. Ik, krijg ook, um, ik, ik heb van mensen verschillende keren eten aangeboden gekregen. Zelfs omdat ze bang waren dat ik tekort zou hebben. Mm. Eh, want we spraken u eerder en toen zei u dat het wat rustiger was in de galerie. Eh, dat had vooral ja, te maken natuurlijk met die aardbeving. Hoe is dat nu? Ja, ja, nou ja het, het, het komt wat meer op gang. Het, uh, je ziet wat meer mensen langskomen. Omdat ja, er zijn nog wel aardbevingen zijn, maar iedereen raakt daar toch een beetje aan gewend. Um, ja, het leven kan niet voor altijd uh, stil blijven staan. Dus die, die, er komen wel meer mensen langs. Alleen ja, qua, qua verkoop, zeg maar, zie je dat nog heel erg uh, achterlopen. Want in, in zulke tijden koopt niemand koopt kunst of ja. tv of een auto. Zeg nee, maar. precies. Houd het uh, het geld even op zak, hè? Ja, het zijn, voor betere producten Ja, waar je, waar je liever dan water voor koopt, zeg maar, als dat er is. Wat, wat merkt u nou nog in het dagelijks leven in Tokio van de, de ja. gevolgen? Nou, er um, ja, zijn nog steeds... Um, ja, er is minder stroom. Dus de, de, ja, voor mijzelf heel direct uh, wil dat zeggen... dat um, iedereen mag maar van de overheid... een regel stel dat je maar acht uur per dag mag werken. Wat uh, ook te maken heeft met uh, het, in, in, het inperken van de stroomverbruik. Uh, waardoor mijn werktijden ook zijn ingekort van tien uur naar acht uur. Um, ja, verder... Uh, in de supermarkt zijn er bepaalde dingen nog uh, slecht te krijgen. En dat komt ook vooral door, het, uh, door, door de mindere stroom die er is. Mm. Er, uh, bijvoorbeeld op het moment is er heel weinig yoghurt te krijgen. En dat komt gewoon omdat die fabrieken op een, uh, een achter te draaien van wat ze normaal draaien. En u had het net ook over water. U zegt uh, mensen kopen dat liever, maar goed dan moet het er wel zijn. Is, is er ja. genoeg water? Ja, op dit moment is dat beter. Ik, ik, ik had er eerder uh, heb ik gezegd dat um, er was een regel... dat je op een gegeven moment bij de supermarkt... één fles uh, water per persoon mocht kopen. En dat is nu opgeschroefd naar, naar drie flessen ondertussen. Dus er uh, ja, daar, daar is dus ook geen run meer op, uh, op water. Dat okay. geldt. Oké, okay. nou, um, wij danken u weer voor uw verhaal... Ja, voor bij ons in de en uitzending. En succes met de galerie ja, in Tokio. Uh, ja, succes met uh, de acties daar. Dank. Martijn Kluit, woont in Tokio. Nee, werkt in een galerie.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 Maak het verschil met een bedrijfskundige HR-oplossing van Raad. Kijk op raad.nl zorg. Larex personeelsbemiddeling. Want zaken doen met Larex, dat werkt prettig. Van huis uit is ze rechtsfilosoof, maar vooral bekend als columnist en romanschrijver. Achter de schermen bemoeit ze zich met tal van maatschappelijke vraagstukken... tot en met de veiligheid van de luchtvaart.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 Veel fraude bij kleine uitzendbureaus en onduidelijkheid over de gezondheid van Mubarak. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben al meegens. Uitzendbureaus hebben vorig jaar van de Belastingdienst voor ruim 24 miljoen euro aan boetes en naheffingen gekregen. Ze zijn beboet voor het niet afdragen van loonbelasting en premies en het opgeven van lagere omzetten. Het zijn vooral de kleine uitzendbureaus die zijn aangepakt, zegt staatssecretaris Wekers.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 Werknemers omdat ze onverzekerd werken. En werkgevers omdat ze achteraf aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is onduidelijk hoe het gaat met de Egyptische oud-president Mubarak. Gisteren werd hij in het ziekenhuis opgenomen met hartklachten. Volgens sommige berichten zou hij een hartaanval hebben gehad. De minister van Justitie spreekt dat tegen. Erg veel rust om bij te komen krijgt de oud-president niet rond het ziekenhuis. In Sharm el-Sheikh Als zich gisteravond tientallen tegenstanders verzameld. Ze eisen dat Mubarak wordt berecht voor corruptie. Geluiden uit Sharm al-Sheikh. De twee zonen van Mubarak, die moeten zich ook verantwoorden... zijn gisteren gearresteerd. Wordt onderzocht wat hun rol is bij het geweld tegen tegenstanders van hun vader. En ook komt er een corruptieonderzoek. De verdreven Ivoriaanse president Bakbo is onder huisarrest geplaatst. Volgens de minister van Justitie mogen hij en een aantal anderen... hun huis niet verlaten in afwachting van een rechtszaak. De stafchef van Bakbo heeft de aanhangers van de oud-president opgeroepen... de kant van de gekozen president wat eraan te kiezen. Noem, dank, uh de Alassane De Amerikaanse president Obama heeft inmiddels met de nieuwe president Ouattara gebeld om over het herstel van Ivorkus te praten. Obama beloofde Ouattara steun bij de wederopbouw van het land. De nabestaanden van de vroegere Chileense president Allende... willen dat de resten van de oud-president worden opgegraven. Ze vinden het belangrijk voor het land... dat de waarheid over zijn dood boven tafel komt. Socialist Salvador Allende kwam tijdens de straatsgreep van 1973 om het leven. Volgens de militairen pleegde hij zelfmoord. Anderen zeggen dat hij is doodgeschoten. Manchester United en Barcelona zijn door naar de halve finale van de Champions League. Manchester won opnieuw van Chelsea, deze keer met 2-1... Ploeg uit Londen moest in de tweede helft met tien man verder... naar een rode kaart voor Ramirez. Toch was het nog wel spannend, zegt Manchester-doelman Edwin van der Sar. Zeker toen Chelsea de gelijkmaker scoorde. Je speelt wel tegen tien man. Normaal gesproken moet je het uit kunnen spelen. Maar uh, we de, ja. En, uh, ja, dan wordt het inderdaad nog lastig. Maar uh, ja, uh, wel played door de boys. Uh, ik denk binnen een minuut was het volgens mij een fantastische bal van Kiks uh, naar, naar Park. En uh, ja, er komen ook wat gaten natuurlijk bij hun. Want hun, uh, ja, hun, hun willen dan ook naar voren spelen om, do om dat doelpunt te maken... En, uh, ja, we konden gelukkig uh, we konden het 2-1 maken. Barca won de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk met 1-0 na een thuisoverwinning van 5-1. Het enige doelpunt gisteravond voor Barca werd gescoord door Messi. Meer over deze wedstrijden zometeen over een paar minuten in de analyse met Tom van het Hek. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is helder en op dit moment liggen de temperaturen tussen 7 graden aan de kust en 2 graden in het zuidoosten van het land. Langs de noordwestkust staat een matig tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. In de rest van het land staat weinig wind. In de ochtend is er flink wat ruimte voor de zon, maar daaraan ontstaan veel stapelwolken. Vanmiddag worden stapelwolken afgewisseld door zon, en met in het binnenland een enkele bui. De wind draait vanmiddag naar het noordwesten en is matig van kracht. De middagtemperaturen liggen in het noorden en dicht aan de kust rond 10 graden. In het binnenland wordt het iets warmer, met maximaal van een graad of 13. Ook morgen is er ruimte voor de zon. In de middag neemt vooral in het zuiden de bewolking toe en kunnen enkele buien ontstaan. De temperaturen komen morgen iets hoger uit met 12 graden langs de kust en 15 of 16 graden in de rest van het land. ANWB-verkeersinformatie. Met 21 files, vooral rondom Rotterdam, is het erg druk. En er is een ongeluk gebeurd in Brabant, waardoor een lange file staat op de A58. Ik begin met Rotterdam, op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet Tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Benelux staat 3 kilometer. Komt er een ongeluk op de A15 richting Europoort. Tussen het knooppunt Vaanplein en Spijkenisse staat 14 kilometer. De linkerrijstok is daar nog dicht. A16 vanuit Breda naar Rotterdam, daar staat tussen het knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Terbrecht Plein 4 kilometer, staat er een vrachtwagen met twee lekke banden. En dan de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Daar staat het vast vanwege een ongeluk tussen Hilvarenbeek en Beek... en best over 14 kilometer. In Europa verwerken we de salarissen van meer dan 1 miljoen werknemers. Dat doen we met passie en expertise. Ook in Nederland zijn we ambitieus. Want uw payroll verdient beter. Schep rust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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal voor vragen. En opmerkingen kunt u terecht op Twitter. Onze account, daar is NOS Radio 1. We gaan naar Mexico, want opnieuw is in het land, niet ver van de grens met Amerika, een massagraf ontdekt. met daarin tientallen doden. Daarmee komt het totaal aantal lichamen dat sinds begin april naar boven is gehaald op 116 in het noorden van Mexico woedt sinds 2006 een oorlog tussen drugsbendes om de beste smokkelroutes naar de Verenigde Staten. En daarbij zijn inmiddels al 10.000 doden gevallen. We gaan naar Latijns-Amerika correspondent Robert-Jan Vriele. Robert-Jan, al die massagraven die in korte tijd gevonden worden, kun je dat verklaren? Nou ja, ja en nee. In Mexico is men ook nog vrij verbaasd over deze fondsen. Er zijn al eerder massagraven gevonden, zo her en der in het land verspreid... waar wat minder lichamen in lagen. Maar dat ze inderdaad in een dikke week 116 lichamen hebben gevonden is wel heel bijzonder. Um, en er zijn verschillende theorieën. Uh, de eerste is dat, dat het veel, veelal migranten zijn die uit de bussen worden gevist... die in, in de nacht zeg maar, door Mexico naar de Amerikaanse grens rijden. Uh, die mensen hebben vaak geld bij zich natuurlijk... omdat ze een soort van nieuw leven willen beginnen in Amerika... Dat geld willen ze dan misschien hebben, de criminelen of anders willen ze proberen om die mensen voor zich te winnen voor hun criminele bende. Daar is men nu aan het onderzoeken of dat het zou zijn. Maar Robert-Jan, het zijn keer op keer zoveel lichamen. Hè? Betekent dat dat die bendes al die tijd vrij spel hebben gehad? Een beetje wel. Ja, het zijn hele grote gebieden natuurlijk. Het leger is er wel actief. Alleen, ja, de, de berichten daarover zijn altijd heel dubbel. Uh, wat, wat nu dus vaak gebeurt is dat uh, nachtbussen worden aangehouden door illegale blokkades in een gebied waar ook het leger actief is. Dus de vraag wat de overheid nou precies daar doet is nog niet helemaal beantwoord. Maar doen ze er wel wat? Ja, in theorie wel. Maar in de praktijk blijkt toch dat die benden dus telkens vrij spel hebben om dit soort dingen te doen. Maar goed, dan neemt toch niemand meer de lange afstandsbus in die regio, denk ik dan. Nee, nou dat zal misschien nu gaan gebeuren. We hebben het uh, in Colombia natuurlijk ook ge gezien dat uh, jarenlang het echt onmogelijk was of heel onveilig om s'nachts te reizen. Dit fenomeen is voor Mexico nu vrij nieuw. Dus ik kan me voorstellen dat er de komende weken of maanden ook daar veranderingen gaan plaatsvinden. Heeft de president ja. nog wat gezegd? Ja, die, die, heeft, die veroordeelt natuurlijk uh, dit... dit ja, een beetje een schande voor Mexico wat er nu gebeurt. Hij veroordeelt dat ten sterkste en, en hij hoopt ook dat ze die lichamen snel kunnen identificeren en ook uh, onderzoek gelast van wat is er nou precies aan de hand. Met daadwerkelijke actie uh, wil het dus nog niet vlotten, Robert-Jan. Heb je wel de indruk dat ze er enigszins greep op beginnen te krijgen op die, die drugsoorlog? Nou, ik helemaal niet. De, de president vindt van wel, maar nee, ik heb de indruk dat het, uh, dat het eigenlijk ja, van kwaad tot erger gaat, nog steeds. Ook al zegt de overheid telkens dat het niet zo is. Latijns-Amerika-correspondent Robert-Jan Vriel over de drugsoorlog in Mexico. Wij gaan naar Tom van het Hek voor de Champions League van gisteravond. Uh, en die van vanavond. De meest interessante wedstrijd um, werd uh, toch wel in Engeland gespeeld. Hè, tussen Manchester en Chelsea. En wij hadden het gisteren al even, Tom, over Fernando Torres. Ik ja. uh, moest en heb extra op hem gelet. Extra aandacht aan hem geschonken. Nou ja, het blijft gewoon een hele dure wissel, moeten we toch constateren. Ja, je kon ook op tijd naar bed. Hij, hij werd er gewoon ja, weer hij uitgehaald. Een op een gegeven moment, ja, toen die werd, kwam hij in beeld, ja. zeg maar, eigenlijk. Dat was een beetje de, de samen. Ja, hij werd echt uit zijn lijden verlost. Uh, Chelsea speelde matig. Uh, Manchester nam niet alle risico's. was echt een stuk beter. En we hoorden het van de Sar net zeggen in het nieuws. Het was natuurlijk toch even raar. Het was 11 tegen 10. Het stond al 1-0. Het was eigenlijk al klaar. En toen kwam daar ineens een goal van Drogba. Maar net toen iedereen recht ging zitten en dacht... ...nou, zou het dan toch nog wat worden... ...werd het inderdaad alweer 2-1. Dus de, de avond was toch niet al te spannend. En uh, ja, Manchester is gewoon allemaal net wat beter. En de reflex van Chelsea... Die kun je al voorspellen. De coach eh, zal verdwijnen aan het einde van dit seizoen. Ancelotti, ze zullen denken laten we eens wat spelers kopen. Want dat hebben we nog niet zoveel gedaan de afgelopen jaren. <lacht> en volgend jaar gaan ze het eh, rustig opnieuw proberen. En Manchester ja, eh, zit zo langzamerhand een soort vaste klant daar. Echt een eh, klassieke club. En wat dat betreft eh, met Barcelona erbij. Die makkelijk van Shakhtar wonnen. En eh, vanavond, ja, het zou te kinderachtig zijn om voorspellingen eh, te doen. Laat ik de feiten maar noemen. Schalke verdedigde 5-2 voorsprong thuis tegen Inter. En Real een 4-0 voorsprong in Engeland tegen Tottenham. Dus morgen zijn de halve finalisten wel bekend. Maar eigenlijk zijn ze dat nu ook al. Hè? Goed, dan gaan we het dan wel even hebben over Foekje de ja. Begin jaren 50 zeer talentvol. Maar uitgesloten door de Nederlandse Atletiekbond van de vrouwencompetitie. Want er was ja. twijfel hè, Tom, of, of zij nou eigenlijk ja. wel een, een echte vrouw was. Nu komt de Internationale Atletiekfederatie, de IAAF, met een nieuwe regel over wanneer een man een man is en een vrouw een vrouw. Ja, dat is, hebben ze lang over gedaan. Het ging ditmaal naar aanleiding van die Zuid-Afrikaanse loopster, Semenia, die werd wereldkampioen in 2009. Heel veel mensen zeiden: ja, dat is geen echte vrouw. Er kwam onderzoek. Allemaal heel duister. Ze mocht een jaar niet lopen. Inmiddels loopt ze weer. Toen is er een commissie benoemd. En die ging een onderzoek voor eens en altijd duidelijkheid uh, scheppen. Nou, ik ga het maar even voorlezen. Kun je zelf zeggen of het duidelijk is. De, de IAAF heeft bepaald dat vrouwen met een te veel aan mannelijk hormoon uh, mogen deelnemen aan vrouwenwedstrijden... als de wet ze ook als vrouw erkent. Dat is helder. Ze moeten ook meedoen aan onderzoek als er naar een vraag wordt. Dat is ook nog helder. Maar dan komt die. Voorwaarde is wel dat hun testosteronwaarde lager ligt dan bij mannen... en dat hun lichaam geen profijt trekt uit het hoge gehalte hormonen. Ja, ja. En die zin denk ik dat er enorm veel uh, advocaten die met name blij dat, van geworden zijn. Want dat geeft uh, een, een nieuw soort onduidelijkheid. Dus men poogt hier duidelijkheid te scheppen... Maar het zal toch op dit front niet rustiger worden. En iedere zoveel jaar zal er wel weer een dergelijk geval op de duiken. Nou, juristen zullen hun vingers erbij aflikken. In ieder geval bij deze nieuwe regels. Want die zien weer heel wat werk aankomen binnenkort. Ja, nou, dat moet toch wel goed geregeld worden. Want met foekje dilemma is het heel tragisch. Uh, ja, dat zijn aangelopen. hele tragische gevallen. Ja. Tom van Dijk, dankjewel. Tot morgen. Joi. Wij gaan naar een stuk marmer. Van 10 bij 15 centimeter bijzondere ceremonie in het Museum van Oudheden in Leiden gisteravond. De directeur, museumdirecteur Weiland overhandigde een hoge ambtenaar... van het Griekse ministerie van Cultuur dat uh, stukje. Van 10 bij 15 centimeter. Het is afkomstig van de Acropolis in Athene. De conservator Ruud Hopers maar liet het stuk steen voorafgaand aan de overhandiging zien... aan onze verslaggever Karin Alberts. Nou, daar komt hij aan. Kijk. Dit is hem nou. Je zult niet zeggen meteen wat een meesterwerk, maar... Het heeft een symboolwaarde, hè. dat is het belang van dit, van dit stukje. En hoe komt u hieraan? Hoe komt uw museum hieraan, moet ik zeggen? Uh, twee jaar geleden kregen we een telefoontje van een uh, verzamelaar... die zei dat hij een stukje Acropolis in zijn collectie had... en dat hij daar graag van af wilde. Nou, dat is niet iets wat je elke dag hoort. Dus uh, daar ben je wel gespitst op als museumman. Uh, ik ben daar op bezoek geweest. En het blijkt dat deze verzamelaar uh, in 1955... Uh, een stukje marmer had meegenomen van de Acropolis... Nou, ik heb hem uitgelegd dat uh, dat niet volgens de wet is. Je mag geen oudheden illegaal exporteren. Die zal heet dat gewoon, hè? Ja, dat, uh, dat is zo. En, uh, je loopt ook gevaar als je dit soort uh, objecten meeneemt. Dus dat is, uh, volgens, volgens de wet is het echt, echt absoluut verboden. Uh, de verzamelaar wilde er vanaf en zei van, uh, jullie kunnen het meenemen, jullie kunnen ermee doen wat jullie willen. Nou, we hebben het niet geaccepteerd als gift of ingeschreven in onze boeken, want het is een illegaal uitgevoerd stuk. We hebben wel contact gezocht met de Griekse overheid en vandaag is het moment om het stuk uh, terug te geven. En dan staat u met dat beschermende handschoentje aan, een stuk steen erin. Waarschijnlijk is het stuk steen de afgelopen decennia heel wat minder uh, subtiel behandeld. Ja, maar dat zijn de museummanieren waarmee wij met objecten omgaan. Je moet natuurlijk zorgen dat een object niet achteruit gaat. En als ik dit zonder handschoenen doe, dan komen er weer nieuwe vingerafdrukken op. En uh, dat willen we niet. Dus uh, het gaat in goede conditie naar Griekenland terug. Hoe reageerde de Griekse overheid toen u aan de bel trok? Uh, verheugd. Uh, men vond het een uh, sympathieke daad. Uh, we hebben de afgelopen tijd heel veel contact gehad met de Griekse ambassade... en met uh, de Griekse overheid, het ministerie van Cultuur... Uh, vanwege de tentoonstelling waar we nu in staan... over keizerin Elisabeth Sissi en haar liefde voor het oude Griekenland. Uh, we hebben veel samengewerkt en uh, daarom is dit nu het moment om uh, dit stuk uh, nu terug te geven. Nu is dit stuk steen niet bepaald het enige wat ooit uit Griekenland verdwenen is. De uh, British Museum uh, heeft ongeveer de halve Acropolis daar uh, staan. Hè? Ja, het is natuurlijk zo dat uh, dit stuk, dat uh, duidelijk illegaal is meegenomen uit Griekenland... en uh, duidelijk niet hier thuis hoort, uh, gemakkelijk kan worden teruggegeven. Het wordt moeilijker als iets als staatseigendom is. Zoals die Elgin marbles die door uh, Lord Elgin zijn meegenomen naar Engeland. Uh, dus Wanneer deed hij dat? 1816 zijn ze aangekocht door het British Museum... na een parlementaire enquête. Want men wilde, de politiek wilde toen ook al weten... of die stukken legaal waren verworven. En men vond toen, in 1816, dat het legaal was... en men kon het aankopen. Tegenwoordig wordt daar verschillend over gedacht. En uh, ja, de Engelsen en de Grieken... Die, uh, zitten nog wel eens in conflicten over... Uh, de legaliteit van die aankoop toen. En uh, ja, dat zal een politieke kwestie zijn... om uh, dat uh, op te lossen. De Griekse ambassadeur in Nederland, John Economides, is naar Leiden gekomen. Hij heeft bemiddeld de afgelopen periode om het stuk steen weer terug te krijgen naar Athene. En hij legt uit waarom het zo belangrijk is om het weer terug te krijgen. Voor ons is het heel belangrijk, want we have een obligation to de uh, holy rock, zoals we het noemen. En deze obligation is om het te zorgen, om het achter te kijken, om protect te beschermen en om het as a whole een hoge ambtenaar van het ministerie van cultuur is speciaal hier naartoe gevlogen. Komt het zo meteen in ontvangst nemen en zij zal het morgenochtend in haar koffer mee terugnemen naar Athene. To give you an idea of the importance it has for us, a representative of the minister for the Ministry of Culture came last night and she will pick it up and take it with her on the plane back to Athens first thing tomorrow morning. Prins Laurent heeft het helemaal verbruikt in België. En nou is hij aan de beurt. Hem worden nieuwe regels opgelegd en die worden straks bekendgemaakt. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat nu een dikke 100 kilometer aan files. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat 10 kilometer daarvan. Tussen Roele en Zoete Dorp. En bij Rotterdam loopt het vast aan de zuidkant en aan de westkant van de stad. Eerste A4 vlaardingen Hoogvliet, Tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Benelux. 4 kilometer. Dat komt allemaal door een ongeluk op de A15 in de richting van Europoort. Tussen het knooppunt Vaanplein en Spijkenisse staat 14 kilometer. Bij Spijkenisse is de linkerreis ook nog dicht. In Brabant een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Dus heel vaar Beek en Best is het aansluiten over 16 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Het Belgische parlement wordt vandaag gepraat over prins Laurent en zijn schandalen. Maar zoals zei het al eventjes. De afgelopen weken werd bekend dat de prins op eigen houtje naar Congo is gereisd. Ook Libische oppositieleden in Brussel heeft ontmoet. En dat valt allemaal niet goed in België. Le termen riep de prins daarom afgelopen vrijdag al op het matje. Zou hem ook bepaalde restricties hebben gegeven. En deze nieuwe regels maakt de termen vandaag bekend. We praten erover met Lisbeth van Impe, chef politieke redactie van Het Nieuwsblad in België. Goedemorgen mevrouw. Van Impen. Goedemorgen. Zijn er al geruchten over wat die restricties zullen zijn? Ja, we hebben daar een uh, redelijk goed idee van gekregen. Uh, de prins zal uh, moeten melden als hij ergens naartoe wil gaan. Uh, en als men hem zegt dat hij niet mag gaan dan zal hij niet mogen gaan. Hij zal ook niet zomaar uh, contacten met diplomaten mogen leggen, wat hij met die Libiërs gedaan heeft. En wat waarschijnlijk het pijnlijkste is, hij moet eigenlijk zijn zaakjes op worden krijgen. De prins is voorzitter van een aantal VZW's, dat mag hij doen. Prinsen mogen lintjes doorknippen en voor goede doelen uh, opkomen. Mm -hmm. Maar het is toch wel gebleken dat onder die VZW's allerlei vernoodschapjes zitten, uh, die dan eigenlijk eerder met vastgoed bezig zijn en met eigenlijk een extra inkomen voor de prins te verwerven. En de stelling is toch wel een beetje, hij hij krijgt 300.000 uh, euro per jaar, gewoon om de prins te zijn, hij hoeft daar niks voor te doen. Uh, dan verwachten we toch niet dat hij ook nog in allerlei schimmige zaakjes opduikt. Dus hij mag geen commerciële activiteiten meer ontplooien. Nee. Dus mevrouw en Van Impen. Ja. Eigenlijk zijn het evidente dingen, hè? maar ze, ze moeten het blijkbaar tegen de prins toch nog eens zeggen, want <lacht> hij weet het niet. Nou, hij had het nog niet begrepen, mevrouw Van Impen. Maar die 300.000 euro, die is onomstreden, die mag hij wel houden voorlopig? Nee, die staat ook de discussie. Oh. Uh, dus we hadden een, uh, de, de vorige koning, koning Barijn, had geen kinderen. Dan is zijn broer koning geworden, dat is koning Albert. Die heeft er drie. En we wisten eigenlijk niet goed wat we daarmee moesten doen. Um, en die hebben eigenlijk op een bepaald moment alle drie een dotatie gekregen. Maar intussen hebben die allemaal uh, drie, vier, vijf kinderen. En het is dus ondenkbaar dat dat systeem dus doorgezet wordt. Dat die straks ook allemaal een dotatie zouden krijgen. En hoe meer uh, Laurent domme dingen doet, hoe meer dat er discussie staat. Dus die hele uh, dotatie zelf... Dat ook ter discussie. Maar ook voor hem specifiek, zou het kunnen zijn dat daar bijvoorbeeld een ton van afgaat? Of dat hij ja, helemaal voor zichzelf moet gaan zorgen? Ja, ik denk dat het eerder gaat over de vraag of ze het helemaal gaan afnemen. Het is België. De Vlamingen zijn daar meer voor te vinden dan de Franstaligen. Dus dat ligt ook gevoelig. Maar de vraag is wel of hij die dotatie ten eeuwige dagen zal kunnen blijven houden. De schrik is tegelijk een beetje. Ik geloof dat de, de, de, de dienst die hier voor de werkstelling zorgt heeft is door, uh, zijn cv doorgelegd. En zag hem niet direct uh, in aanmerking komen voor een plek op de arbeidsmarkt. Dus we vragen ja. hem natuurlijk wel af. Als hij voor zijn eigen geld moet gaan zorgen wat hij dan gaat doen. Ja. Dus het probleem is een beetje die dotatie geeft hem een aantal regels. Maar eigenlijk willen we ook met of zonder dotatie... willen we niet dat hij in Congo gaat rondhossen en daar Kabila ontmoet op het moment dat daar verkiezingen zijn. Dat hij met Libiërs gaat spreken op het moment dat daar een revolutie bezig is. We willen dat eigenlijk gewoon niet met of zonder dotatie. Eigenlijk willen ze het liefst uh, dat Laurent Lintjes nog doorknipt... en zich ze zeer gedijst houdt, zal die dat gaan doen? Nee. Dus niemand gelooft dat hiermee het incident gesloten is. Dus uh, we hebben een beetje een moeilijk koningshuis. Uh, ze zijn niet altijd van de snuggers... Uh, en ze willen tegelijk een belangrijk zijn. Ze willen een rol in de wereld spelen. Nu, we we dat weten kan niet samen gaan, hè? We weten uit de geschiedenis dat dat een heel gevaarlijke combinatie <laughs> is. En uh, Laurent bewijst dat ook, hè. Dus dat gaat van kleine incidenten waar hij te snel door Brussel rijdt, uh, amok maakt op een vliegtuig, noem maar op zo, verkleed als kerstman door Brussel loopt, wat we nog sympathiek vonden. U vindt dat eigenlijk helemaal niet erg, hè? Hij is de populairste ongeveer van het hele koningshuis. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. Maar ze houden wel valor. Alleen is hij in de ogen van de politiek, en ik denk dat ze gelijk hebben, veel te ver gegaan. En we mogen niet vergeten, de sancties die hij nu opgelegd krijgt, zijn met volledige instemming van de koning, waarmee hij ongeveer niet meer praat. Heel moeilijke relatie. En dus is de koning ook die gezegd heeft, van, dit is echt genoeg geweest. Ja. Het brengt ons hele, onze hele familie en het hele inkomen van de familie in, in het gevaar. Nou, mevrouw Van Imper, hartelijk dank voor uw uitleg, uw verhaal. En we blijven het met plezier volgen. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Dan ook maar even naar een ander koningshuis in Groot-Brittannië. Kunnen ze er niet op wachten? Nog 16 dagjes slapen en dan gaat het gebeuren. Dan zullen Prins William en zijn bruid Kate met naar verwachting zo'n 2 miljard televisiekijkers als getuigen elkaar het jaar worden geven. Nog meer dan in Groot-Brittannië lijkt in Amerika de gekte rond het koninklijk huwelijk geen grenzen te kennen. Nice to sort of be enthusiastic as a country. Uh, for the for the young generation who are up and coming. And one day William will be King and Catherine will be his queen. And it's very nice to feel a part of that. Michael Bentley is manager van het Londense Mandarin Oriental Hyde Park Hotel. En op en top Brit. Hij kijkt erg uit naar het koninklijke huwelijk. Mooie bijkomstigheid. zijn hotel ligt op een steenworp afstand van Buckingham Palace. Rond de 29e april is het dan ook compleet volgeboekt met mensen die een glimp hopen op te vangen van William en Kate. Onder hen veel Amerikanen. Volgens Bentley zijn zij traditioneel gek op dit soort royalty-festiviteiten. Het is traditioneel en historisch. Dat Amerikanen dit soort event heel erg And vinden. En we kijken naar onze visitors. En hopelijk geven ze een memory die met hen voor hun hele leven zal blijven. In Amerika zelf lijkt de gekte rond het aanstaande huwelijk van William en Kate nog groter dan in Groot-Brittannië. Honderden Amerikaanse journalisten zullen vanuit Londen verslag doen. Televisiestation ABC heeft al sinds januari een blog op zijn site. /gma. All to our of the big op ABC's blog, The Royal Diary, het laatste nieuws, foto's en video's over het koninklijk huwelijk en ook een dagelijkse quiz ontbreekt niet. King Henry VIII is well known for his many marriages of the six wives, only one managed to outlive the king. So, which one? A, Catherine Parr, B, Anne Boleyn. Allemaal voorpret voor de grote dag. Voor al de Amerikanen die er niet bij kunnen zijn, spaart ABC kosten nog moeite. De toppresentatoren Diane Sawyer en Barbara Walters zullen op 29 april geen detail onbesproken laten. Zijn de Amerikaanse thuisblijvers er toch een beetje bij? So if you didn't make the royal guest list either, no worries. ABC News has your all-access pass to the royal wedding. Thank you, ABC News. And take a look now at abcnews. com/royalwedding to see it all. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. In een interview met het AD vertelt hoofdofficier van Justitie... Kitty Nooy, die belast is met het onderzoek naar de schietpartij Alfa aan de Rijn... dat de dader Tristan van der Vlis erg geïnteresseerd was in menselijke rampspoed... en natuurrampen zoals die in Japan. Dat is duidelijk geworden uit zijn afscheidsbrief... en uit bestanden die de politie op de computer van Van der Vlis heeft gevonden. De politie heeft voor meer informatie nu ook zijn boeken en dvd's in beslag genomen. En uh, de pastoors van Alfa aan de Rijn werken ondertussen in ploegendiensten... meldt het Nederlands Dagblad. Zeker nog tot zaterdagavond zijn dominees en priesters van 8 uur s ochtends tot 10 uur s avonds beschikbaar. Voor iedereen die maar wil praten over de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof. Geloof er of niet, maakt niet uit. De kerk wordt nu aangesproken op zijn oorspronkelijke doel en betekenis, er zijn voor mensen, zegt een van de dominees. Dus opnieuw veel aandacht voor het staatsbezoek van koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima in de Duitse media. Volgens de Rijnische Post brengt het bezoek eindelijk weer wat kleur naar politiek Berlijn, waar het de laatste weken vooral ging over het kernenergie-debat en de leiderschap Crisis in de FDP. Welt schrijft over het staatsbanket met de Duitse president Wolf gisteravond? Waar hij Beatrix dankte voor de grote Nederlandse verbondenheid met Duitsland. Na al het leed van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland een grote bereidheid tot verzoening, al dus de president. Nou, voor Roddelblad de Boente ten slotte is het staatsbezoek reden om een fotoserie een Maxima op de website te zetten: Maxima, Maxima op het statieportret voor Slos Bellevue, Maxima op staatsbezoek in Vietnam tussen de kinderen en Maxima in een laboratorium, compleet met papieren, en hygiëne mutje. Oh, wat aardig. En op de voorkant van de Volkskrant ook een foto van het staatsbezoek. Eh, nou, het lijkt wel een spelletje drie op een rij, naast elkaar. Alla, eh, de Andrews Sisters staan van links naar rechts. Corrie en Beatrix, Bondskanselier Angela Merkel en inderdaad Maxima. BBC meldt vanochtend dat de zonen van oud-president Mubarak van Egypte zijn aangehouden. Ze worden verdacht van corruptie. Ze worden in ieder geval 15 dagen vastgehouden. De politiebus waarmee ze naar hun verhoor werd weggereden, werd door een woedende menigte bekogeld met stenen, flessen en slippers. Mubarak is zelf ook gehoord, maar moest in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege hartproblemen. Die als eerstejaars aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam niet alle 60 studiepunten haalt, mag gelijk stoppen met zijn opleiding. Dan schrijft de Telegraaf. Het gaat om een test bij de faculteit Sociale Wetenschappen. De universiteit wil ermee bereiken dat studenten minder vaak tussentijds afhaken en vooral op tijd afstuderen. Op dit moment haalt 47% van de studenten aan de universiteit binnen vier jaar zijn diploma. En trouw meldt nog dat KPN helemaal overstapt op groene stroom. Alle stroom die het bedrijf gebruikt, mag alleen nog in Nederland zijn opgewekt en dan ook nog uit wind, zon of biomassa. Ook belooft KPN de komende tien jaar 20% energie te besparen... ...in vaste en mobiele telecomnetwerken. Dat scheelt jaarlijks 130 gigawattuur aan stroom. Zo dadelijk, na het journaal van acht uur... ...staan wij stil bij de Japan-acties die vandaag in Nederland zijn. De aftrap daarvan vindt plaats even na en Dat vindt allemaal plaats op de middenstip in de Amsterdam Arena. Wij zijn daarbij aanwezig. Straks meer daarover. Nest uit. Ontbijt het op het aardrecht. Morgen om 7 uur. Ja, ik een paspop. Paul de leeuw. Is dat het ergste wat je kan verzinnen? Luister naar Kunststof morgen van 7 tot 8. Aan de nou eigen mond. Paul de leeuw. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een idee voor iedereen die onbezorgd wil wonen.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 Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Het baderiecomfort, Comfort. Een badkamer met een strak design voor ons. En afgeronde hoeken voor de kids. Het baderiecomfort, Comfort. De slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Bye.